De vermiste Mick uit Helmond is nog steeds niet gevonden. De zoektocht is vanavond om half twaalf gestaakt. Morgenochtend is weer een grote zoekactie aangekondigd. Dan gaan ze weer verder. De 19-jarige Mick heeft een verstandelijke beperking... en verdween gisternacht in een t-shirt en korte broek. Het zoekgebied is uitgebreid naar Asten. In Nijmegen is vanavond een stille tocht gehouden voor de 16-jarige Shane. Hij kwam tijdens de Nieuwjaarsnacht om het leven door een ongeluk met vuurwerk. Volgens regionale media kwamen er honderden mensen op de herdenking af. Deelnemers van de tocht was gevraagd om in clubkleding van de NEC te komen, waar die heeft gevoetbald. Ook werden er rode fakkels afgestoken. Een separatistenbeweging in het zuiden van Jemen heeft de onafhankelijkheid uitgeroepen, meldt Al Jazeera. De grenzen van de staat Zuid-Jemen zijn gelijk aan die van de voormalige Democratische Republiek Jemen, die bestond tijdens de burgeroorlog van 1994. De separatisten hebben de oorlog verklaard aan de staat Zuid-Arabië, met wie ze al langer in gevecht zijn, en Gian van Veen heeft de finale van het WK Darts gehaald. Hij is pas de derde Nederlander die dat lukt... na Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Hij won de halve finale met 6-3 in set van Gary Anderson uit Schotland. Morgenavond is de finale. Dan moet van Veen het opnemen tegen de Engelse titelverdediger Luke Littler. Er trekken buien met regen en sneeuw over het land. Plaatselijk kan een pak van 5 tot 10 centimeter vallen. Het koelt af naar min 1 tot plus 3 graden. Ook morgen regen of sneeuw, het wordt dan een paar graden boven nul. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf maandag win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Lucas en Steve. Radio 538. Yo, yo, welkom bij het nieuwe Lucas Steve Radio hier op Radio 538. Welkom bij de allereerste Lucas Steve Radio van 2026. Hopelijk heb je mooie feestdagen gehad en een heel mooi uiteinde aan het uh, vorig jaar. Wij in ieder geval wel, we zaten met feestdagen in China voor een tour... en uh, nu weer terug om even wat feestdagen in te halen thuis uh, natuurlijk. Ja, en deels doen we dat met jou hier vandaag in Lucas Steve Radio... want de playlist die ligt er niet om, kan ik je vertellen. We hebben een nieuwe Armin van Buren voor je, een nieuwe telecast... Nieuwe Love Struck. Ja, het, het gaat nog wel even door zo. Dus uh, blijf lekker hangen. We gaan het allemaal voor je aan elkaar mixen het komende uur. En uh, ja, we gaan beginnen met uh, een van onze nieuwste clubtracks. Good Times. Jotemier, Lucas and Steve Radio. 538. Lucas Steve. Lucas Steve. This is Lucas Steve Radio. 538. freeze. Choice, keep it moving. We're hier op 538. You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio. 538. Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving, yep. Yeah? Stop what you're doing. Let's keep it moving. ...die de krachten nog een keertje bundelt met Morten Locked In. Er dus zit een soort rap vocal op de drop, maar het, het houdt toch zijn energie op de een of andere manier. Ik vind het heel vet gedaan. Morten en David Guetta Locked In, Artists of the Week. Lucas and Steve Radio, Artists of the Week. Steve Radio. We go in class in a crook Like you're not believing, they are so fresh and so cool. You go in class on a cruel. Don't so look at me when I'm nice. Een nieuwe armen van Buren samen met Klokkenbach, Sunshines on Me, Telecast gooien we er ook nog in. En die uh, nieuwe Love Struck edit op Walking with Elephants. Thanks voor het luisteren naar deze week's uh, show van uh, Luxus Steve Radio. Uh, volgende week zijn we uiteraard bij je terug. Geniet van je weekend en tot volgende week. Ciao.